Het ministerie spreekt van ernstige veiligheidsrisico's. Niet alleen in Iran, maar in alle landen in het Midden-Oosten. De Amerikanen moeten proberen om via lijnvluchten of andere commerciële routes weg te komen. Het ministerie maakt geen melding van evacuatievluchten. In een gevangenis in Milaan is maffiabaas Nito Santa Paola overleden. Santa Paola, die als bijnaam jager en weerwolf had, zat sinds 1993 vast... Hij had meerdere keren levenslang gekregen voor betrokkenheid bij moorden. Onder meer die op de aanklagers Falcone en Borsellino in 1992. Santa Paola leidde toen de Siciliaanse maffia in de oostelijke stad Catania. Hij was jarenlang een van de beruchtste maffiabazen van Italië. Nito Santa Paola was 87 jaar. In Lunteren is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Alle ongeveer 34.000 dieren zijn afgemaakt... om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In het gebied zitten een kleine 200 pluimveebedrijven. De meeste mochten al geen pluimvee vervoeren... vanwege eerdere vondsten van de vogelgriep. De afgelopen maanden zijn door de vogelgriep... landelijk al meer dan 2 miljoen dieren afgemaakt. Het weer... Vannacht droog en helder met minima tussen de 3 en 6 graden. Komende dag opnieuw flink zonnig. Het wordt 13 graden aan de kust tot 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 TV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 Huh Ja, ja.